Goedemorgen. Ik ben Esther Dijkstra. Nederland en België onderzoeken een snellere treinverbinding tussen Eindhoven en Brussel. Nu duurt de reis nog 3,5 uur, maar dat kan sneller volgens de ministers. Opties zijn een volledig nieuw spoor of een nieuwe treindienst over een bestaand spoor. Ook andere spoorprojecten staan op de planning, zoals goederentreinen tussen Gent en Terneuzen. De hulpdiensten in Duitsland zijn massaal uitgerukt toen een gasmelder afging in het parlementsgebouw in Berlijn. De omgeving werd afgezet en het verkeer omgeleid. Maar na onderzoek bleek het loosalarm. De melder werd waarschijnlijk getriggerd door de lucht van een schoonmaakmiddel met een zeer hoge concentratie. En de Zuid-Koreaanse oud-president Joon heeft zijn straf gehoord. Hij probeerde ruim een jaar geleden een machtsgreep te plegen en riskeerde de doodstraf. Maar het is levenslang geworden. De uitspraak was live op televisie te volgen, en volgens de rechtbank stonden honderden aanhangers van Joon voor de rechtbank. En dan nog het weer. Het is uh, grijs in het midden en zuiden sneeuw of natte sneeuw. Vanmiddag worden 2 tot 4 graden en dan gaat het ook regenen. En later op de dag wordt het dan weer droog. En dat was het nieuws op Radio 538. Eerst eerste dankjewel. De fillers dan. En waar die staan weet Rick. Goedemorgen. Begin op de A7. Heerenveen Groningen bij Drachten. Centrum 39 minuten. A10. Watergaasmeer Koenplein bij de Nieuwe meer 10. En de laatste is de A22. Beverwijk Velsen bij Beverwijk. 24 minuten.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 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ja. Begin de dag met een lach. Goedemorgen. Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Klopt hoor, voor deze donderdagochtend met straks jouw kans op geld. Begin de dag met een mooi bedrag spelen we na deze van Flo Collins. Radio 538. Ik vind dat, dat, dat zo'n zo ordinair gezelschap. Daar ja. heb ik geen woorden voor. De 538 Ochtendshow my mind And I need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 Marshmallow, Holy Water om 12 over negen in uh, het ochtendprogramma van 538. We hebben dus uh, twee keer een rat voor je dit uur. Er worden echt nou zo verschrikkelijk veel prijzen weggegeven. Ja. Dat gebeurt bijna nergens. We gaan zo meteen een vakantie weggeven naar een uh, bestemming ergens in Europa. Zon zeker. Uh, maar nu eerst geld te verdienen. 538 euro, dat is uiteindelijk de hoofdprijs. En daar hoef je alleen maar eventjes deze stem voor te herkennen. Als je een leuke pin hebt, wil ik best ruilen. Als je een leuke pin hebt, wil ik best ruilen. En volgens mij is dit fragment gisteren nog op televisie geweest. Ah, oh. Dat ook... Ja, dat, dat staat mij iets van bij. Heel vers, is dus ja, uh, actueel. Het, het is actueel. Via 099-30538 mag je een poging wagen om de stem op te lossen. Want wie is het? Als je een leuke pin hebt, wil ik best ruilen. 099-30538 voor een draai aan het rad en de juiste stem. Even de naam doorgeven van de persoon die jij denkt dat het is. En ja, wie weet ga je er gewoon op deze donderdagochtend... met een prachtig geldbedrag vandoor. En nog even één keer. Als je een leuke pin hebt, wil ik best ruilen. Laat me weten wie wij zoeken. 0909-300538. Martin Garris en Dean Lewis. Used to Love is dit. Walking through the door of this old and lonely place that used to feel like us. Remembering the only thing that made me feel like I was worth the love. We used to hold hands, now I dance alone.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 Martin Garrett en hey! Dean Lewis en Yous To Love in de Office Show. En dit is de nieuwe single. Jazeker, onze vrienden van Rondé volgende week nog hier te gast bij ons in deze radio show. Dan zullen ze hem ongetwijfeld live spelen. De nieuwe single heet Voicemail. You are a master of the skies. A lies, a pretty face and I it. I should have known it from the start. You tear it all apart. Naast in de ochtendshow de dames en heren van Rondé... die dan voicemail deze plaat onder andere live zullen spelen. En over live optredens, morgen hier in deze radioshow, direct. Ja, waanzinnig. Ja. En uh, we kunnen zo meteen een uh, wat langer fragment laten horen... van de nieuwe single die zijn morgen ja, voor die de gaan ze hier hè? Ja, Die gaan ze hier primeuren, hè? Die kunnen die overal maken. terecht, hè? Die kunnen naar Kiss en in, in Z100, ze kunnen over de de wereld. <laughs> maar we kiezen ze voor... Voor ons. Leuk is dat toch? Dat is fantastisch. Ja, het zijn echt een beetje onze vrienden. En daarbij het is de beste band van Nederland. Dus we zijn zeer, zeer trots dat ze morgen live bij ons te gast zijn. Dan spelen ze hem voor de eerste keer. En we laten dus straks een wat langer fragment horen van die nieuwe single. Als je benieuwd ja. bent hoe die gaat klinken. Echt een stukje uit het refrein dit keer. Ja. Dus dan heb je echt een beetje een beeld en een, en een geluid hoe die gaat klinken. Uh, dan deze stem. Als je een leuke pin hebt, wil ik best ruilen. Wij zijn op zoek naar de naam die daarbij hoort. Het is zo meteen Esther die voor ons aan het rad gaat draaien. Dat ja. wordt jouw, ja, jouw vuurdoop. De eerste keer aan het rad draaien. Ja. ja. Ja. Spanning. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja, maar ik denk echt dat ik hier heel goed in ben. Nou, we gaan dat zo <laughs> zien. <laughs> Fijn. Wie gaat er voor <tiedacht> met veel geld? Be, be, be, begin de dag. Dan gaan we achter be, be, be, be, begin de dag. begin de dag. een mooi bedrag. bedrag. begin de dag. De dag. De dag. De dag. De nieuwe dag met een mooi bedrag. Begin de dag met... met een mooi bedrag. Nog even, Esther, Wat is? want jij zegt, ik denk dat ik het heel goed ga doen. Wat ja. is voor jou goed? Vanaf welk bedrag ben je tevreden? Uh, ja, natuurlijk het hoogste bedrag. 538. 538 ja. Dan ben je tevreden. Ja. Alleen ja. het hoogste. Okay. Ja, alleen, het liefst alleen het hoogste, maar je moet ook een beetje hoog inzetten, toch? Ja, nee, zeker. En kijk, ik denk dat ik heel gespierd ben, dus een sterke arm, dat denk ik dan. Ja. Uh, Sanne, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, welkom op de radio. Jij hebt de stem... Nee, dank je, dank je. Uh, heb jij, uh, nou ja, je denkt in ieder geval herkend. Wie is het? Ja, dat moet Jutta Leerdam zijn. Jutta Leerdam? Ze, ja, ze doet een uh, Nederlands elftal pinnetje uh, uh... ruilen. Jutta, moet je geloof ik officieel zeggen. Jutta ja. Leerdam. Ja. Even... Ja, oh ja, Jutta. Ja. Sorry. Even luisteren. Als je een leuke pinnen wil ik best ruilen. Nee, die is het niet. Is het niet Jutta? Nee, het is niet Jutta. Ja. ja, helaas. En had je Jutta wel goed gekregen. <lacht> <lacht> helaas dan een mooie dag. Sonja, goedemorgen. <lacht> Goedemorgen. Hey, dag Sonja. Wie zoeken wij vandaag? Ik ben geswitcht, dat is Irene Schouten. Irene Schouten? Ja. Irene Schouten. Als je een leuke pin hebt, oh, ik ben ik best huilen. 100% zeg jij zelf. Jij bent zeer, uh, zeer overtuigd, hè? Ja, dat hoop ik. Heb je wel vaker dat je denkt bij jezelf, 100%? Uh, nee, maar nou hoop ik het wel. Ja, Sonja. Ja? Het is niet goed. Oeh. Ach. Nee. Ja, sorry. Oh, jammer. Ja, het, het spijt me heel erg. Uh, ik had het je gegund, maar Jessica dan uh, misschien degene die het weet. Wie zoeken we, Jessica? Joy Beunen. Joy Beunen? Ja. Ja, iedereen zit een beetje hetzelfde hoekje te zoeken van de Olympische Schaatsen. Ik hoor je nog een keer 100%. Ja, 100%. <laughs> Joy Beunen. Als je een leuke pin hebt, wil ik best ruilen. En dat is het goede ja. antwoord. Ja. Ja. Jeetje. Ja. Esther heeft voor je gedraaid... Dit is de eerste keer dat zij aan het rad rijdt. En... Oh nee! Oh nee! kijk, kijk! kijk! kijk, Oh nee! <laughs> oh nee! Oh <laughs> Lekker, hè? Ja, het ging maar wow. bijna mis, hoor. Want deze bestond op 75. En toen ging, dacht ik, oh, daar ga je. Maar hij sloeg terug. Ah, hij, sloeg hij ging terug. terug. Ja. Ja, beginnersgeluk. begin is geluk. 538 wow. euro, Jessica. 538 euro. Potverdorie, ik zei het, hè? Fantastisch. Wat ga je daarmee doen, Salando? Oh. Nou, uh, shoppen. Ja, dus toch? Ja, ah. natuurlijk. En ben jij dan een online shopper... of ga je toch liever gewoon lekker de stad in? Ja, de stad in. Nou, ik kom uit Groningen, Dus dan gaan we natuurlijk hier shoppen. Oh, ik dat oh, je zou zeggen, dus he? ik ga online. Hoe ja, ja. nee, nou ik ja, uh, wat is het zo'n Zo'n ja, outlet. Ach, zo oh, verschrikkelijk is dat. Dat is het ook. <laughs> maar wel leuke koopjes. Nou, Jessica, ja, ja. Uh, gefeliciteerd met de centjes. Ze komen je kant op. Maak er een mooie dag van vandaag. Dankjewel. Hoi. Okay. Doei, doei, doei, doei. Ja, en Esther, jij moet zo meteen nog een keer draaien. aan het vakantierad. Ja, nee, gaat goed komen. Oké. Okay. Uh, dit is Hubert Stenk. The Reason in de Ochtend Show. things I wish I didn't do, but I continue Sonja uit Roermond, Of uh, sorry, Jessica was het uit Jessica. Roermond. Een uh, prachtig geldbedrag, Rond. 580 ik heb, uh, euro. Ik ben een paar weken geleden ben ik in Roermond geweest. Ik oh. heb daar zo'n shopping mall. En ik had daar een. Is dat die uh, Factory Outlet? Is dat, uh, ja, zo'n hele grote outlet zit daar toch? Ja. Maar ik ja. heb daar een probleem. Weet je, en nou, op een gegeven moment krijg je zo'n tasje mee. En toevallig, ik, Het was een t-shirt. Ik dacht bij mezelf. Nou, ik trek dat t-shirtjes aan. Ja. Dus ik had het dus vanochtend. Uh, ik pakte het uit het tasje. Ik had het nog niet gepakt. Zit daar die veiligheidsknobbel nog aan? Oh jee. Maar die kan je dus niet overal... Ik denk nou, ik ga gisteren naar een winkel en ik laat dat ding... Hij zegt, oh nee, daar begin ik niet aan. Nee, want oh. ik denk dat je hem gejat hebt. Ja. Maar hoe krijg je dat ding eraf? Moet je terug naar de winkel waar je het gekocht hebt. Ja, ik, ja de, die is natuurlijk, heb je het bonnetje nog? Nee, ik heb een bonnetje, dus, uh, maanden, uh, het bonnetje niet. Het is twee maanden geleden. Ja, dat is ook een beetje dom, hè? Wat? Nou, dat je het bonnetje dan niet... Uh... Kijk, een bonnetje van een t shirtje uh, Maar ja. dat ding zit er nog aan, die veiligheidsknop. Uh, hoe kan ik dat ding eraf krijgen? Ja, dat is een goede vraag. Nou, Er is dus vast ja, iemand die dat weet. Hoor. Ja, maar ik, ik weet al... niet of we dat op de radio. Nee, moet, uh, nee, maar oh. het nee, nee, nee, is nee, heel nee, blij nee, mee zijn. Nee, maar misschien nee, nee, zo meteen in de service desk. Dat, dat je dat even, ik zal zo meteen een oproepje voor je plaatsen, Rick. Ik schrijf even hier. Hij ja, is niet gestolen. Ik, heb, ik, ik kan bewijzen dat ik me heb Ja, maar je hebt geen bonnetje. Mijn rekening afgift. Dan kan je zien dat ik. Het is een Tommy heel in de aanbieding. Dat was 34 euro. Zo? Ik heb hem even flink uit de boek lopen hangen. Ja, maar Je kan shirt niet aandoen, want er zit zo'n ding op. Ja, ik doe morgen gewoon. Ik, doe, ik, huh? ik, ik, doe morgen, ik ga morgen aandoen met veiligheidsding. Waar zit hij? Want dat is dan wel belangrijk. Rechtsonder. rechtsonder oh, oké, okay, ja. nou nee, ja, precies. Uh, nou, als we met mensen... die andere knobbel. <laughs> zo meteen antwoord op de vraag hoe je die eraf gaat krijgen. Ja. Uh, wij gaan ook aan ons rad draaien qua vakanties. We hebben hier het vakantierad nog staan. Het zijn zomerweken en we hebben die vakantie vanochtend nog niet weggegeven. Maar dat moeten we voor tien uur gaan doen. En dat gaan we ook doen. We hebben zo meteen een zomerliedje. Daar is één woord weggeplonst. En de vraag aan jou is eigenlijk heel simpel. Welk woord mist er in die opgave?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 Goedemorgen, de ochtendshow van 538 en het weer voor deze donderdag. In het midden en zuiden van het land code geel vanwege de gladheid door sneeuwval. Ik zie in Hilversum is het nu ook langzaam aan het sneeuwen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag wel droger, de zon die komt erbij... en de temperatuur is 6 graden maximaal. Ja. Dan, uh, de files, waar staan ze? Laatste 8 nog, begin op de A9... alkmaar amstelveen bij Wijkertunnel, 13 minuten. A12, Arnhem-Utrecht bij Grijswoord, 5. A22, beverwijk velsen bij Beverwijk, 21 minuten. En de laatste is de A58, Tilburg-Eindhoven bij de Brug... over het Wilhelmina-kanaal, de vertraging, 9 minuten. 5 over half 10, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws... Goedemorgen. Bij een ongeluk op de A32 vlakbij het Friese Idaart is een automobilist vannacht zwaar gewond geraakt. Een personenauto botst op een vrachtwagen. De auto belandde in de berm en vatte vlam. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Defensie heeft 10.000 vacatures openstaan. Ze zoeken vooral mensen met een mbo-achtergrond... zoals technische monteurs, ICT'ers en koks. En zonder die mensen kunnen de militairen aan het front... hun werk niet doen, zegt Defensie. En een van de beste schakers van Nederland, Jan Timman, is overleden. Hij behoorde ook jarenlang tot de wereldtop... en speelde tegen grote namen als Karpov, Spassky en Kasparov. Jan Timman was 74 jaar. Dankjewel Esther. De 538 Zomerweken. Ja, daar zijn we volop mee bezig. De zomerweken die zijn gestart afgelopen maandag. En ja, volgende week hoort ook nog bij die zomerweken. Het zijn twee volle weken lang. En als je naar buiten kijkt, het kan geen kwaad om een tripje oh. naar de zon te winnen. So, yeah. uh, wij hebben een opgave voor je klaarstaan. Een liedje waarbij wij een woord hebben weggeplonst. Dus uh, ja, je mist één essentieel woord in een zin. En de vraag aan jou is, welk woord mist daar? Waar zit de plons overheen? Geef dat door via 0909 en ga op vakantie. Nou, hoe leuk is dat? En dit is de opgave vanochtend. Gas wemmen, in elkaar je lemmen. Ja. Een echte gas <tie> ah, Die is wel goed te doen, joh. Die is wel goed te doen. Nou, nog even één keer. Gas wemmen, in elkaar je lemmen. Een echte wasbeer. Geen sneeuw, twee, twee, twee, geen was meer. Lasker, 50 jaar. Zomerweken. Nou, welk woord wordt hier gezegd? Bel noem maar even. Hè? Krokodil? Ja, niet goed noemen. Ik ben zo plassen van dit geluid. Oh, ja. Van welk nou, geluid? Ja, van die plot. Van die plot kun ja, oh, nou je daar gewoon plassen? plassen? Oh, <hijen> Oh, no. Ik had bijna niet een vraag. Ik oh, word ja, even een paar keer de Als jij weet welk woord we zoeken, dus 0909 Er staat hier een vakantierad klaar. Daar gaan we voor je aan draaien als je het goede antwoord op de radio geeft. En dat bepaalt waar je naartoe gaat. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful. de show. I would die for you, om 13 over half 10. Ja, wij hebben een, uh, ik denk wel een makkelijke opgave vanochtend. moeilijke ja. kwestie dit hoor. We hadden de afgelopen week al een aantal uh, zomerliedjes waarvan wij woorden wegplonsten, waarvan we dachten, nou dat is wel een inkoppertje, maar vanochtend is het gewoon echt weggeven. De 538 Zomerweken. Ja, wij hebben een hoop telefoontjes gehad. Wesley onder andere, Goedemorgen. Goedemorgen. Jij probeerde eventjes uh, ja, uh, met al die mensen tegelijk uh, hier de studio te bereiken. En dat is je gelukt. Dus stap 1 is inmiddels gezet. Dat is mooi. Ja. <laughs> nou is er zo meteen een vakantie te verdienen. Mm -hmm. En de grote vraag is: uh, waar ging jouw laatste vakantie heen? Mijn laatste vakantie was naar Frankrijk. Oh, en hoe lang is dat geleden? Uh, vier jaar inmiddels. Vier jaar in oh, vakantie nou geweest. geweest, jeetje mina. Ja, ja. Jeetje. Dat zijn omstandigheden, als je in een scheiding ligt en dergelijke, oh. dan uh, heb je andere prioriteiten, om maar zo te zeggen. Ja, ja. ja, dat is vervelend man, maar hoe is het nu? Uh, met mij gaat het helemaal goed. Kijk, dat is fijn oh, om te ja. horen. Dus alle ellende van je afgeschud nu. Gelukkig wel. Maar dan kan jij wel echt een goede vakantie gebruiken. Ik uh, ben wel toe aan, uh, aan een zonnige vakantie, ja. Dan hoop ik dat jij zometeen de opgave goed beantwoordt. En dat jij weet welk woord er mist in dit liedje. Ik ga zwemmen in mijn Een echte. Het is niet te temmen. Tja. Ja, dat ja. antwoord is tijger. Tijger. Het oh, antwoord is tijger. Tijger. Je kan nog wisselen. 100 procent van <laughs> Je speelt voor tijger. Je speelt voor tijger. Tijger is Ik je definitieve antwoord. We gaan even luisteren. Yeah. <hijne> <hijne> ja, ja, ja, ja. Makkelijk. Hoe leuk had het geweest als hij nu wat anders had gedaan? <laughs> het is ook meer tager, hè? Meer Taagen, echte tager, Hé, hey, er is voor je gedraaid, Wesley. Weet je nou. waar je naartoe gaat? Nou, Esther, nou, heeft voor jou geregeld dat jij gaat naar... Rita! Oh, lekker! Oh. Nou, het is je meer dan gegund, euh, Wesley. Top, dankjewel. Wie gaat er met je mee? Niet nou, ex. Uh, mijn vriendin. Oh, hoe, hoe heet je vriendin? Die heet Jorike. Jorike. Nou, leuk. dan wens ik jou en Jorike een uh, heel fijn verblijf op Creta. Top, dankjewel. En stuur een kaartje, hè? Ja, zeker doen. Hartstikke leuk, man. Goeie reis. Yes. yes. Dankjewel. Wesley, die gaat naar Creta. En dat is fijn om te horen dat het goed erger wordt. Vier jaar lang niet op vakantie geweest. En nu uh, richting Griekenland, heerlijk. Uh, 14 minuten voor, 10 uur in de ochtendshow met muziek van Roxette. Hallo. van een rock set in de van 11.50. Morgen rond dit tijdstip, dan is het weer zover. Dan hoor je Rob Schepers met zijn week in one-liners. Yes yes, yes, yes, yes, yes. Dan weet je dat het bijna weekend is. Want hij luidt er toch altijd een klein beetje in met zijn one-liners. Die zo klinken. En vandaag vrijdag 13 februari. Frans Bauer ziet zijn droom uitkomen met het behalen van zijn motorrijbewijs. Een rijbewijs is belangrijk, zodat je weet wie je op de voorrang heeft op een kruising. Al dus Joep Wennemars. <lacht> Haha, <laughs> Frans heeft inmiddels een motor gekocht met zijspan. Niet dat hij op pad wil met Mariska, maar dat is handig bij het ophalen van de Chinees. <laughs> Oeh, bah, Chinees. Ik hou niet van Chinees. Al Joep Wendemars. En de laatste voor vandaag. Ik heb helemaal geen rijbewijs nodig om motor te rijden. Al dus van Velzen. Een draaimolenmuntje is genoeg. <laughs> Morgen rond de tijdstip hoor je hem weer met zijn week in One -liners. In natuurlijk de 50 3 -Tot -en Joe. En dit is Taylor Swift.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 Ergens op hè, deze plaat. Ja, het lijkt op heel veel liedjes, maar ik kom er niet op welk liedje Opel Light. Wat heet de nieuwe single van? Na, na, na, na, na, na nah, nah, nog de 538 Ochtendshow oh ja. Service Desk. Ja, tot slot van deze uitzending. toch nog even wat vragen behandelen die zijn binnengekomen. Allereerst eventjes heel veel mensen die jou proberen te helpen. Rick met je t-shirt en het label. Het beveiligingslabel dat er nog ja. aan zit. Uh, ja. De meest criminele oplossingen komen hier binnen. Met een je aan de slag te kunnen gaan. Je kan... Uh, uh, nou ja, een uh, hamer, om. ik hoor knippen. Ja. Uh, je kan online kan je een apparaatje bestellen. Nee. Maar goed, dat is allemaal ja. niet de bedoeling. Maar het schijnt zo te zijn dat als jij met je pinbetaling... als je met pinnen betaalt, terug gaat naar die winkel. Dan ja, maar het is je roermond. Ik ga toch in 200 kilometer... Maar misschien hebben ze op andere plekken in het land nog uh, andere vestigingen. Oh. Dus dat zou je even uit moeten zoeken hè? en ja. dan kun je wellicht daar het labeltje even laten verwijderen. Ja. Maar pas op met de schaar wordt hier gezegd, want je kan een hoop beschadigen. Ja, dat zit ook een ja, soort patroon is. op te zitten. Ja, dat moet je maar niet hebben. Ben je dat morgen aan, toch? Ik doe, neem hem ja, zo, zo. Ja, dan zit jij met zo'n knoppen aan de zijkant. Ja, hè? jij zei dat je hem aandoet. Dat zei helemaal. je wel. Ja. ja, hij zit rechts helemaal onderin, toch? Ja. Ja, we kregen ook een tip in en die zei knip het dan gewoon een strook vanaf <laughs> dan is hij meteen de juiste lengte. niet oh, zo groot ben, natuurlijk. Ja, Leuk, Jelte. Leuk ook. Uh, dan uh, een vraag. Goedemorgen. Hierbij weer een vaste vraag in jullie, uh, in jullie vragenuurtje. Dat is Benita weer. Die wil alles weten over de ochtend. Maar ze zegt dat doe ik expres ook om het prachtige evenement te promoten. Nou, ja, dat is heel goed. goed. Ja, dat is goed. Uh, Tim en Jelte, rennen jullie dit jaar weer mee? Van Rick hoef ik het niet te weten, want ik denk dat ik het antwoord al heb. Ja, ik, ik zou heel graag mee willen lopen. Maar ik heb gewoon last van mijn knieën. Dus ah, dat, dat ja. mag wel. Ja, dat dan is dan niet een... fijn, Nee. Uh, Jelte, zeker? Uh, ja? Met alle liefde. Ik vind uh, het heel leuk. En ik denk dat jij niet meegelopen, Tim, want jij hebt ook last van je pezen. Ik ben nooit ooit aan mijn menis geschopen, Rit. Maar ik moet zeggen, ik heb het eerste jaar meegelopen. Dat ging wel goed, toen heb ik ook uitgelopen. Maar uh, het idee is dat ik dit jaar het programma presenteer ook weer daar vandaan. Dus ja, ja en het, presenteren het, en lopen, dat het, gaat niet tegelijk. Kun dus je niet uh, even jullie dan snel, snel wandelen? Ik wil best wandelen. Als je zegt van, joh, mag mee, wandel ik hem helemaal mee. Nou, wandel jij hem lekker mee. Maar ja, dan moet je anders de muziek draaien. Ja, dan ga je alweer. Ja. Ja, wij hebben zeg maar, allemaal ook een soort taakje daar. Dus, uh, ja. uh, maar we denken na. Nou. Maar leuk dat je zo enthousiast bent. Benita heeft deze vraag. En dan tot slot wat luisteraars die heel benieuwd zijn naar het liedje van Direct, dat ze morgen hier live komen spelen. Wij hebben beloofd dat we een stukje van het refrein laten horen. Ga er even goed voor zitten. Ja. De nieuwe single van Direct heet Won't Fall, en zo gaat die klinken. Oh, ik heb er zin in. Ja, zijn ze hier. ja, veel meer dan dit kunnen we niet laten, uh, laten horen. Maar morgen live bij band, ons de gast. Inderdaad. Wat een band. Direct live bij ons in de studio. Daar spelen ze de nieuwe single. En ook uh, wat, uh, wat oudjes die v voorbij komen. Twee classics. hebben we. Ja. Uh, dus dat morgen in de ochtendshow.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 deze week in de bonus... Ah, witte druiven, pitloos en sabeldruiven, 1 per se gratis. Alle Arla's Care 450 gram, 1 per se gratis. Alle Knor-wereldgerechten en maaltijdmixen, ook 1 per se gratis. En alle Ben Jerry's en Pines, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Overwaarde, daar word je wel heel ja, zeker van.